Volgens een brief die naar de gouverneurs is gestuurd is executie door een vuurpeloton niet in strijd met de sharia. Intussen zou een commissie op ministerieel niveau de mogelijkheden bestuderen om onthoofding als vorm van executie te schrappen. Dit omdat er vanuit het Westen steeds vaker kritiek komt op de onthoofding in het openbaar. Volgens Amnesty International zijn dit jaar tot dusver 17 mensen in Saudi-Arabië geëxecuteerd.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 Bijzonder goedenavond. Een vier uur durend spektakelstuk bracht de Nederlandse honkballers... in de halve finale van de World Baseball Classic. De 7-6 overwinning op honkbalgrootmacht... bracht niet alleen de honkballers in extase... ook de Amerikaanse tv verslaggever raakte van de kook. Fastball, flyball, deep center field. That's gonna do it. Jones will tag. Here he comes. Ik heb een moment, we gaan het er straks natuurlijk over hebben. Robert Maaskant en de clubleiding van FC Groningen hebben vanmorgen gezellig aan de koffie gezeten. Alhoewel, gezellig, directeur Hans Nederland. Ik heb gisteravond gebeld door, door Robert die graag uh, met ons vanmorgen een kop koffie wou drinken om het zaken te bespreken. Het werd dus koffie verkeerd. En in dat gesprek bleek dus dat beide partijen het na dit seizoen wel best vinden. Maaskant stopt er aan het eind van dit seizoen mee. Straks praten we met de trainer over zijn beweegredenen. Een stuk beter gaat het met Vitesse. Een overwinning op FC Twente betekent dat de Arnhemmers weer meedoen voor de titel. Alleen de coach is daar nog niet zo heel zeker van. Het kan best zo zijn dat de komende acht weken... ja, iedere week die stand weer totaal anders is. Dat, dat is een gegeven. Het is allemaal zo dicht bij elkaar. Verder ja, praten we nog met schaatser Jan Blokhuizen, die vertrekt bij TVM. En we horen van zijder Pieter-Jan Posma. waarom hij gaat werken met succescoach Jacco Koops. Dit alles en een vooruitblik op de Champions League. Kraker Barcelona AC Milan. Morgenavond te spelen tot 11 uur in NOS langs de lijn. Het zijn van die opmerkelijke momenten van die. Ja, prestaties van Nederlandse teams die je wil volgen. Al is het in de nacht, al begint het om 4 uur... al is het overdag en heb je een lunch... dan zit je met de telefoon te kijken wat er aan de hand is. Ik heb het natuurlijk over de Nederlandse honkballers. Want die hebben zich in Japan geplaatst... voor de half finales van de World Baseball Classic. Een spectaculaire 7-6 overwinning op Cuba... was voldoende voor een plaatsje bij de beste vier. Morgen staat nog een duel met Japan op het programma... om te bepalen wie de groepswinnaar wordt in deze tweede ronde. De half finales worden gespeeld in San Francisco... de eerste zaterdagnacht... Althans, het kan zaterdag of zondagnacht worden. Het is een beetje afhankelijk van die eerste of tweede plek in uh, die pool uiteindelijk. En die houtkamp sprak met Robert Eenhoorn, technisch directeur van de KNBSB. En dit toernooi ook nog eens een keer assistent bondscoach. Hij vertelt hoe hij het beslissende punt beleefde. Ja, ongelooflijke ontlading. Ook de wedstrijd zelf, hoe spannend die was. Uh, het was natuurlijk een wedstrijd uh, met twee keer voorkomen. Op uh, een gegeven moment achterkomen en toch weer terugkomen. 1 en 3 beset krijgen, met 1 en 0 onder de beste slagman van hun tegen, toch weer uit de inning komen. En uiteindelijk de wedstrijd winnen. Dat, dat, dat was alles wat een, ja, wat een mooie onderwedstrijd in zich heeft, dat, dat hebben we vandaag gezien. Ja, en toch begin je die wedstrijd moeizaam, omdat je, eh, en dan bedoel ik niet de wedstrijd zelf, maar voor de wedstrijd. Je krijgt gisteren zo'n pak slaag van Japan. Hoe heb je die spelers mentaal zo sterk gekregen? Nee, maar Rommel is, is een, is een, is een, moet je niet vergelijken met andere teamsporten. Elke dag staat er een andere werp op de heuvel, zowel bij ons als bij de tegenpartij. En, en, en zijn wedstrijden gewoon wedstrijden opnieuw uh, en, en op zich. En, uh, dus, dus iedereen uh, ja, goed, uh, uh, wist dat, er zit genoeg ervaring in met clubhuis uh, om te weten hoe het werkt. En, uh, dus iedereen was gewoon gefocust en je moest, het was erop of eronder. Ik bedoel, uh, er, er was geen morgen als je verloren had, dus uh, iedereen uh, ja, was nog niet klaar om naar huis te gaan. Twee uh, blessuregevallen, of eigenlijk drie. Bernardina, Ballentine en De Caster. Hoe, hoe, hoe is het daarmee? Ja, grootte, dat weet ik niet. Die zit inderdaad in de zieke boek. Uh, dat zullen we morgen bekijken. Ik denk persoonlijk dat Bernardina wel meevalt. Uh, die heeft gewoon een, een boombroese en uh, kon vandaag nog niet uh, slaan. Maar dat verwacht ik wel. We hebben zes dagen voordat we vandaag weer de eerste wedstrijd spelen. Uh, uh. Die andere twee uh, weet ik niet. Ballentine, uh, iets in bovenbeen. De kasten, dat, dat ziet er misschien het slechtst uit... maar normaal we moeten dat eerst morgen eens bekijken... Als, uh, als de doktoren ernaar gekeken hebben. Ja, je hebt het over morgen. Dan moet je ook hongballen Ja, we spelen nog een wedstrijdje ja, voor, voor de plaatsing 1 en 2. Dus, uh, maar goed, uh, daar gaan we morgenochtend over nadenken. <laughs> ik denk dat dat uh, niet echt een allerbelangrijkste wedstrijd is uh, van dit toernooi. Nee, aan de andere kant wil je wel, denk ik, uh, toch een goede wedstrijd uh, spelen... Uh, maar vandaag was uh, verreweg de belangrijkste. Ik bedoel, dat, dat mogen duidelijk zijn. En, uh, en morgen moeten we nog een wedstrijd spelen wat hier op het, op het programma staat. Uh, maar de belangrijkste wedstrijd is natuurlijk uh, dadelijk uh, de eerste wedstrijd in San Francisco. Nou, ben jij een coole kikker? Hoe cool was je in deze wedstrijd? Nou ah, ja, goed. Je probeert wel te blijven denken in, in, in, de, in de wedstrijd en de tactiek. En, uh, maar goed. Uh,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 Ja, maar Andrew is, is, is al vanaf het moment dat hij heeft gezegd dat hij wilde spelen, is op de achtergrond een enorme belangrijke factor geweest met, met jongens te bellen. Uh, vanaf het begin ook uh, gezegd dat we konden winnen in het clubhuis, uh, aanwezig. Uh, uh, niet alleen persoon, maar ook uh, vocaal uh, Een hele belangrijke spelen. ook als dagen zoals vandaag. Als je, als je gisteren inderdaad een behoorlijke wedstrijd uh, verloren hebt en op je kloot hebt gehad. Dat je dan toch iemand in het clubhuis heeft die de juiste dingen zegt en ervoor zorgt dat iedereen op de juiste feeling aan de start verschijnt. Ja. Halve finale? Ongelooflijk. Ja, dat is bijzonder. Maar nogmaals, we hebben altijd gezegd dat we van iedereen konden winnen als we goed zouden spelen. Uh, nou, dat hebben we de meeste wedstrijden gedaan, uh, om misschien twee wedstrijden na.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 pools uh, ja, ja. van de, de top 5 van de wereld. Ja, dat kan je moeilijk zeggen als je daar niet bij hoort. Het is zo mooi. Het is een grote mondiale sport. Je gaat eerst van China dan naar Japan... en vervolgens ga je door naar San Francisco. Zijn er zijn we weinig sporten die dat doen beleven... In, uh, in twee, drie weken tijd. En ja, dan krijg je dus uiteindelijk die, uh, die ontmoeting in San Francisco. Je bent Nederlander, je heet Mark Kater, je bent sportfan... en je bent dus gek op honkbal... en dan komt opeens Nederland naar je toe. Dat lijkt me... Een heerlijk moment, Mark, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat, uh, dat had ik niet verwacht inderdaad. Ik had uh, een paar weken geleden al kaartjes gekocht. Nou uh, ja, gewoon ervan uitgaande dat het uh, uh, Dominicaanse Republiek tegen, tegen Amerika zou worden, of, zo, of niet dergelijks, maar in ieder geval geen, uh, geen Nederland mee. Nee, maar dat kan natuurlijk dat nog, dat want uit de andere groep moet natuurlijk nog het een en ander komen. Uh, er zijn nu pas twee ploegen bekend: Japan en Nederland. Maar je had Nederland niet verwacht. Eerst even een vraag: wat doe jij in San Francisco? Uh, ik werk voor een, uh, ja, een, een, een webbedrijf uh, heet uh, Hangtime.com en wij, uh, ja, ik ben gewoon een, uh, een programmeur zeg maar. En uh, daarnaast grote fan van de San Francisco Giants. Dan heb jij geen vervelend is, jaar gehad? Nee, de laatste paar jaren mag gewoon niet echt klaar nee. nee, het, uh, <laughs> het, ja, het, het duurde vijftig jaar, maar nu hebben we in één keer uh, ja, twee keer in drie jaar. Een, ja, dan heb je ook wat, hè? En het leuke is, ja. uh, als je heimwee krijgt en je zit gewoon in het stadion bij de Giants... dan zie je genoeg oranje om dat even te vergeten dat het zover van Amsterdam af is. Ja, dat klopt. Ja, nee, de kleuren die zijn helemaal uh, in orde. Ik mag, uh, ja, ik, ik heb eigenlijk, ja, vaak heb ik mijn, mijn NL-petje uh, op naar de Giants. Want die, uh, ja, je ziet er hetzelfde uit als de Giants-petjes, uh, dus dat, uh, ja, dat is wel leuk. Er zijn behoorlijk wat Nederlanders uh, in San Francisco en, en omstreken. Verwacht jij dat er uh, een supporterschade komt? Um, nou, ik, ik, ik, ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik hoop het wel. Maar, ja, we hebben op Facebook heb je een uh, een San Francisco Dutch pagina. Um, en daar waren, nou, wat was het vroeg 14 mensen die, die interesse toonden in uh, in kaartjes. Dus, um, ik had, ik heb er wel het wel voorstel gedaan om een oranje mars op te op te richten, maar. Ja, of dat echt zoiets, uh, op het, het WK voetbal gaat worden, dat uh, betwijfel ik. Met 14 man op dit moment lijkt me dat een vrij onmogelijke opgave. <laughs> <laughs> Hoe wordt er over het Nederlandse honkbalteam gesproken? Want uh, we hoorden net een Amerikaanse commentator. Uh, uh, honkbal, baseball is natuurlijk een enorm grote sport in de Verenigde Staten. Nederland wordt wel inmiddels voor volwassen aangezien. hè? Ja, nou ja, kijk. Ik denk dat ze nog steeds wel als de underdog worden, worden beschouwd. En um, ja, vanochtend toen ik toen ik dan wakker werd met het nieuws dat uh, dat Nederland door, door was, toen uh, ja ze noemden ze noemde het de story of the World Baseball Classic. Dus het is echt wel ja de verrassing van het uh, van het toernooi. En uh, ja dat is ja, daar maken ze altijd wel een mooi verhaal van, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, Nederland is wereldkampioen, nu dus in de halve finale van uh, deze World Baseball Classic. Ik wens je heel veel plezier uh, de, het komende weekend. En dan laten we hopen dat het tot en met dinsdag allemaal uh, goed verloopt, want dan zit Nederland ook nog een keer in de finale. Veel plezier, Mark. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dankjewel.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 Het nummer van de Pretenders, Back on the Chain Gang, heb ik zoiets. Het moet zomer zijn, het moet mooi zijn. Open autootje, lekker een beetje over een mooie boulevardrijden... maar met temperatuur min 10 heb ik er wat minder mee. Uh, maar dat geldt wellicht niet voor de Jan Blokhuizen... want die zal de muziek altijd lekker vinden, ook bij min 10. Goedenavond, Jan. Goedenavond. Uh, je vertrekt naar dit seizoen bij TVM. Uh, dat is de uitkomst van gesprekken die de leiding van de schaatsploeg... dit weekend heeft gevoerd met jou en met je adviseurs. Uh, ik ben niet verrast. Nee, nee, nee goed. Het, uh, het, het hing inderdaad al een beetje in de lucht. En uh, er was, uh, de afgelopen weken is veel comotie geweest. En uh, ja, weet je, dit, uh, dit, uh, dit, dit komt voor mij ook niet zomaar uit de lucht valt. Het, het is meer een, uh, een proces geweest waar ik eigenlijk al uh, een jaar in zit en uh, ja, het, het is goed dat daar nu gewoon knoop uh, in zijn doorgehakt. Heel even voor de mensen die het niet helemaal hebben gevolgd. Ik ga niet een heel jaar onder de loep nemen, maar pak hem terug naar het NK. Dat gaat goed, daarna zak je weg, eh, wordt het allemaal wat moeilijker. Eh, er komen berichten over, eh, je hebt vijver gehad, daardoor is het allemaal minder gegaan. Daarop reageert Kemkers van, ja, zo zouden je het niet naar buiten brengen. Vele week ging het mij een beetje duizelen. Ja, nou dat klopt. En, uh, goed, dat, dat, dat is ook niet, niet, niet de kern van het programma, maar het was misschien een beetje uh, de, de, de druppel... En, uh, uh, daar is in die communicaties inderdaad dat fout gaan. Uh, daar heb ik zelf ook schuld aan. En, uh, uh, goed, dat, dat is allemaal goed uitgesproken, maar uh, de, de kern van het probleem ligt gewoon in dat uh, ja, onze, onze, onze visie over, uh, uh, over mijn trainingsprogramma, over mijn toekomst, die, uh, ja, die, die is gewoon uit, uh, die, die is zeg maar, uh, uit elkaar gegaan. En, uh, uh, ja, ik, ik, ik zag het niet meer zitten om, om volgend jaar, uh, uh, wat, wat een van de belangrijkste jaren in mijn carrière wordt... om, om dat uh, op, op de manier in te vullen zoals ik dat afgelopen jaar gedaan ben uh, Plezier in de sport is voor mij uh, wat nu op één staat. En, uh, ja, dat, uh, dat had ik uh, de afgelopen weken en maanden eigenlijk niet meer. Maar heb je, als je het over onze visie hebt, over TVM aan de ene kant en jij aan de andere kant... of jij met jouw zeg maar, externe adviseurs aan de andere kant? Nee, ik denk in eerste instantie uh, uh, ik met mijn eigen ideeën en, uh, en uh, ja, de, de, de teampolicy, de, de teamfilosofie eigenlijk. Want jij zocht wat anders, hè? Uh, jij was uh, op een andere manier bezig, je lag in je tentje bij wijze van spreken. Uh, jij zonderde je in zoverre af dat, uh, dat TVM zei, ja, we hadden zo weinig grip op hem. Is dat dan niet in een eerder stadium besproken van welke kant gaan we op en passen we bij elkaar? Ja, en natuurlijk tu is er in het seizoen ook, ook zeker gezeten en uh, kijk ik heb, ik heb in het begin van het seizoen heb ik een aantal, uh, uh, voordat ik bijtekende heb ik een aantal van mijn hart gemaakt van een aantal punten en uh, die vrijheid heb ik ook gekregen en uh, daar ben ik ook erg blij mee en uh, ja ik denk dat uh, um, gaandeweg, uh, uh, gaandeweg het seizoen uh, werd gewoon duidelijk dat uh, de vrijheid fe die ik eigenlijk kreeg dat het eigenlijk niet paste bij uh, hoe de ploeg wilde opereren en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 Uh, weet je, het gevoel dat je er alles aan doet. Ja. En, uh, ja, maar dat heet, dat, heet, heet, dat heet zoiets, Jan, als met wederzijds goed vinden uit elkaar gaan. Daar komt het eigenlijk ja, op neer. Precies, alleen, precies. alleen normaal gesproken, als je uit elkaar gaat... alhoewel, het, we hebben straks een gesprek met Robert Maaskant... daar gaat het ook nog een, een paar maanden door. Jij maakt volgende week nog gewoon deel uit van de ploeg... tijdens de WK-afstand in Sochi. Dat lijkt me toch ja. een beetje vreemd. Jullie nemen afscheid van elkaar? Of is het in zo'n volwassen sfeer gegaan dat je zegt... huppakee, we gaan er nog een keer vol voor... en volgend jaar zijn we, tussen aanhalingstekens, een beetje elkaar, elkaars concurrent? Ja, ik denk dat je het inderdaad zo moet zien. Uh, ik, heb, ik heb ook heel veel respect voor hoe Gerard uh, Kemkes en, en de ploeger uh, dit jaar en, en de afgelopen weken mee om is gegaan. En, en ook zeker afgelopen weken heb ik, heb ik gewoon echt de, de steun gekregen die ik nodig had om, uh, om naar uh, afgelopen weekend toe te werken. En uh, ja, dat, dat geeft wel aan dat het gewoon een hele professionele ploeg is uh, en die ook daadwerkelijk het beste met mij voor hebben. En, uh, dus ik denk dat je het ook in dat licht moet zien. Dat we inderdaad op een hele goede voet uh, uit elkaar gaan. En, uh, kijk, ik heb hele, drie hele mooie jaren gehad. En, uh, en ook zelfs dit jaar nog hele mooie prestaties neergezet. En uh, ja, weet je dat, uh, daar, daar ben ik ook dankbaar voor. En dat, uh, dat vergeet je ook niet. Dus ik denk dat, uh, dat je dat in dat licht moet zien. Verwijt je jezelf iets? Uh, nou, weet je, uh, als, uh, uh, als de communicatie op een gegeven moment uh, niet, niet goed loopt... Weet je, daar ben je zelf ook schuldig aan. Uh, het, uh, uh, ik, ik vond het gewoon heel moeilijk om... Uh, uh, ja, zeg maar, uh, om, om, om een positie in, in de ploeg te vinden. Om een plek in de ploeg uh, te vinden en te behouden. En, uh, ja, weet je, dus, dus wat, wat ik zeg... Uh, ik, ik, uh, ik ga zeker niet met de vinger wijzen. Het, het is een proces geweest en uh, daar, uh, ja, als dat dan niet goed loopt... Uh, dan uh, dan uh, heeft dat meerdere oorzaken. En dat ligt, uh, ligt ook bij mij en dat, dat ligt ook bij andere mensen. Maar goed. Ja, uh, dan uh, eigenlijk de, de, de, de belangrijkste vraag. Waar gaat je volgend seizoen? Zeg nou niet in 10,5, maar bij welke ploeg bedoel je? <laughs> ja, ik, ik, heb, ik heb eerlijk, eerlijk nog geen idee. Ik, heb, ik ben nog helemaal niet bezig geweest met, met, met andere teams, andere ploegen. Ik heb echt, uh, uh, vooral de laatste weken wilde ik gewoon alleen maar de focus op schaatsen houden. Om, om juist weer dat goede gevoel te pakken dat ik, uh, dat ik gewoon kwijt ben geraakt. En ja, ik, goed, er dus, dus zal nu wel uh, interesse komen en uh, ik zal nu wel, wel gaan praten met mensen. Want ik moet natuurlijk uh, volgend jaar wel, uh, wel onderdak vinden. Ja, Correndo ah, ja, wordt, wordt genoemd, hè? Het team waar uh, Van Veen in uh, is opgegaan. En uh, Koen verwijst net overgestapt naar TVN. Het lijkt allemaal zo logisch. Ja, ja goed, het uh, lijkt logischer dan het is, denk ik. Uh, uh, wat, wat ik zei, ik heb er nog niet over nagedacht. En uh, daar, ga ik nu, daar krijg ik zometeen meteen rustig de tijd voor om, om dat eens uh, voor mezelf op een rij te zetten... Uh, wat ik dan wil en, en waar ik dat uh, waar ik dat dan eventueel kan vinden. Ja, en, uh, dat, uh, ja, dat is gewoon uh, het heeft gewoon wat tijd nodig en uh, we zullen zien uh, wat de komende weken daarin uh, als uitkomst gaat brengen. Dankjewel en veel succes. Dankjie dankjewel. ziens. Aan de telefoon op dit moment Robert Maaskant. Uh, ja, eigenlijk een, een beetje vergelijkend, uh, uh, bijna vergelijkend verhaal. Uh, alhoewel jij eigenlijk nog niet gewend was aan de klapschaats, Robert. Uh, <lacht> Na nou, dit seizoen vertrek je bij de FC Groningen. Uh, afgelopen zomer volg je uh, Pieter Huistra op en tekent een contract voor één seizoen. Die verbintenis wordt dus niet verlengd. Laten we eerst even luisteren naar uh, directeur Hans Nijland. Die zegt daar het volgende over. Nou, even voor de helderheid, het is een besluit wat we gezamenlijk hebben genomen. En dus de directie van FC Groningen en ook Robert Maaskans. En gisteravond gebeld door, door Robert die graag uh, met ons vanmorgen een kop koffie wou drinken om het zaken te bespreken. Nou, dat is uh, vanochtend gebeurd en daarin heeft hij aangegeven twijfels te hebben om, om, om eventueel in de toekomst door te gaan bij FC Groningen. Nou, bij ons waren ook best wel wat, uh, wat twijfels. En in de loop van de ochtend hebben we daarom nogmaals in gezamenlijkheid besloten om uh, aan het einde van dit seizoen een punt achter te zetten. Klinkt heel mooi. Is ook volwassen, denk ik, van beide kanten. Want werkte het niet, Robert? Nou, kijk, ik, ik ben binnengehaald voor een uh, bepaald traject. En uh, daar heb ik eigenlijk van, uh, van uh, laten we zeggen dat er tien punten waren die, die, uh, die ik voor elkaar moest krijgen. Daar hebben we negen punten, uh, zijn keurig netjes voldaan. Uh, alleen het tiende punt, en dat, dat is uiteindelijk het, uh, het, het, het veldverhaal... dat is niet uh, zoals, het, uh, zoals ik het graag had willen zien. En ook zoals de club het graag had willen zien. Uh, want wij, zijn, wij hebben gewoon een wisselvallig, uh, wisselvallig seizoen. En uh, dat kan nog steeds goed komen. Maar we hadden er toch iets meer van verwacht. En uh, ja, wat, wat mijn verhaal naar Hans toe was vanochtend... Dat ging voornamelijk ook over het perspectief. Kijk, als je, als je uh, verder wil als voetbaltrainer, en, en er zijn bepaalde verwachtingen binnen de club, dan moet je daar wel aan kunnen voldoen. Nou goed, en daar, daar, uh, daar had ik mijn twijfels over. Uh, de club op zijn, op zijn manier had daar twijfels over of ze daar ook aan konden voldoen aan de dingen die ik, uh, die ik stelde. Ja, dan moet je ook zeggen, nou, dan moet je met een ander verder gaan. Dan ben ik niet meer de geschikte man om, dit, uh, om deze klus te gaan doen. Je maakt een, iedere journalist, dus mij ook, uh, uh, gewoon heel erg nieuwsgierig. Tien punten. Uh, die ene, nou dat is dan net het allerbelangrijkste, is natuurlijk het halen van je punten met je eerste team. Maar wat moet ik ja. me dan voorstellen bij die andere negen punten? Bijvoorbeeld na het eten, smiddags de lunch, vork je een mes aan de rechterkant, dan weten we dat je klaar bent? Waar gaat het over, die andere negen punten? <lacht> Ja, ja, je kan toch wel fijn dat jij ook met, met bestek opgegroeid bent. Ja, ja, ja. Maar we kunnen ook met stokjes eten, uh, weten we van... Gauw, ik dacht die gouden lepel inderdaad. <laughs> maar, uh, nee, dat, dat gaat over... Uh, de, de, de sfeer binnen de club was, was redelijk kapot. En uh, het, het ging over mentaliteitsverandering van het eerste elftal. Uh, de spelers, het ging over groepsfeer. Het ging over uh, samenwerking binnen de club... ...met verschillende onderdelen van die club. Dus dan praat je over scouting, je praat over, uh, over jeugdopleiding enzovoort, enzovoort, samenwerking daarin. Uh, mentaliteitsverandering uh, bij spelers, professionalisering rond het eerste elftal, En zo zijn er een heleboel dingen praktisch te noemen. Uh, ja, wat ook allemaal gedaan is en wat ook allemaal zeg maar, afgevinkt is, van, nou, dit, dit is in orde... Mm -hmm. Maar zag je, ja. zag je dan die uitdaging niet verder? En Groningen ook niet? Of zei jij van, ja, ik wil wel, maar dan moet er wel wat meer financiële armslag komen. Dan moet niet alles weer uitgehold worden. Dan moet ik ook iets kunnen aantrekken. Nou, ik heb het niet zozeer op het financiële getrokken. Dat heeft daar wel mee te maken natuurlijk. Uh, maar mijn besluit om, uh, om te zeggen dat, dat, dat ik dat niet verder ga bij Groningen... lag wel natuurlijk een beetje met het, met het perspectief wat er ligt... Mm -hmm. uh, uh, het is niet zo makkelijk om, uh, om het elfval wat er nu staat met, met alle doorlopende contracten... om dat zomaar even te verversen. En, uh, dat, dat, vond het, dat vindt de club ook. Uh, ja, en dan, moet je, dan moet je of je doelstelling aanpassen. Wat is die doelstelling? Uh, nou De doelstelling is, is dit jaar heel simpel. Dat was bij de, eerst, bij de eerste acht eindigen.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 Ja, dan, dan mag het nog, nog een redelijk wonder heten dat we nog in de buurt van die, van die achterplek staan. Ja. Af en afgelopen, ja, afgelopen afgelopen veranderen. Ja, Robert sorry, dat ik je onderbeek. Afgelopen vrijdag word je uitgejoeld. Nou, dat, dat gebeurt vaker. Dat gebeurt vaker bij trainers en overal en altijd. Maar ja. heeft het wel een rol gespeeld bij je besluitvorming dat je zoiets hebt van ja, als ik dat nou ook nog tegen me krijg, dan, dan weet ik het helemaal niet meer zo goed. Nou, dat is wel. Kijk, wat, wat Hans net zei over ten aanzien van de twijfels die de club had. Uh, je moet natuurlijk ook wel een bepaald draagvlak bij supporters hebben. En uh, er is een groepering binnen FC Groningen van de supporters die, uh, die mijn komst niet zagen zitten. En uh, die hebben dat, dat oordeel ook niet bijgedraaid uh, in het seizoen. Dus ja, kijk, afgelopen vrijdag was niet de reden waarom ik deze beslissing heb genomen. Nee, maar... Maar heeft het, heeft het natuurlijk wel, uh, het heeft wel meegespeeld. Want ja, uiteindelijk zijn we allemaal mensen en, en wil je ook wel een bepaalde waardering krijgen voor iets wat je doet. En uh, ik heb er geen moeite mee als het slecht is. Uh, dan mag iedereen uitsluiten. En dan, dan ben ik zeker de eerste die, die voorop loopt om, uh, om dat te incasseren. Alleen, uh, ja, de, deze vrijdag sloeg het nergens op, want we waren gewoon absolute betere partijen en hadden uh, met drie, vier vers goals verschil moeten winnen. En nou ja, als je publiek zich dan nog gedeeltelijk tegen je keert... dan weet je ook dat het een strijd is die je niet kan winnen. En uh, nou goed, daar, had ik, daar had ik sowieso geen zin in. Maar dat, dat, ik had de beslissing daarvoor al genomen. Uh, en dat was nogmaals om andere redenen. Uh, ja, die heb je hebt aangegeven, dat is duidelijk. Uh, je was in Polen, je kwam weer terug naar Nederland. Uh, was dit een tussenstap weer even in eigen land? Of wil je graag in eigen land blijven of maakt het je niet uit? Ja, het liefst zou ik langs de lijn gaan presenteren. Of ja, maar dan moet je een hoop kunnen. Nee, dat is, ja, maar dat, ja. daar blijken hele capabele mensen op te zitten. Het. <lacht> en die gaan ook niet uh... weg voor een tachtigste. Dat is vervelend. <lacht> nee, dat is een job forever. Ja. Uh, nee, ik, ik, ik, ik, ik verwacht dat ik weer naar het buitenland zal gaan. Uh, dat, dat is me erg goed bevallen. En uh, ik vind het ook leuk om, uh, om buiten, Nederland, uh, buiten Nederland te werken. Wat niet wil zeggen dat ik alles uitsluit, maar uh, ja, de ambitie die ik heb... Bij Nederlandse clubs, ja, heel simpelweg... zoveel clubs zijn er ook niet meer vrij in Nederland nee. voor volgend seizoen. Dus ik, uh, ik verwacht dat ik inderdaad lekker in het buitenland ga werken volgend jaar. En dan, uh, maar dat, dat is nog niks concreet. Dus we zien dat rustig op me afkomen. Um, je gaat op een goede manier weg bij Groningen, dat is duidelijk. Uh, twee partijen die uh, zich daar goed in kunnen vinden. Uh, nou eventjes, uh, in het kader van de collectiviteit van, van het trainersschilden. wie zou jou moeten opvolgen? Wat... wat, wat, wat past er bij Groningen, bij dit Groningen van dit moment? Uh, ja, ik heb geen idee. Dat vind ik heel erg moeilijk. Ik ga ook niet over mijn, uh, over mijn opvolging natuurlijk. Uh, er worden heel veel namen genoemd. Nou, uh, ik kan je vertellen dat, uh, dat alle namen die genoemd zijn... Uh, er zijn geen gesprekken geweest. Uh, want vandaag is pas bekend geworden dat, ja. ik, uh, dat ik er meestal... Langeller wordt genoemd, Erwin Koeman wordt genoemd, dat soort dingen. Uh, ja, nou, dat, dat is natuurlijk alle namen in de heren die worden nu genoemd. Ja. Dat, uh, Koning heeft natuurlijk heel lang succes gehad met, uh, met bijvoorbeeld Ron Jans, ja. met, met, met jonge, jonge trainers die, die, die bijna zelf opgeleid zijn en uh, een beetje binnen die cultuur passen. Uh, ik ben daar buiten gehaald met een specifieke reden, nou, dat heb ik net uitgelegd, ja. dat, dat, ook, uh, dat dat ook gewerkt heeft en dat ze ook bewust Groningen daarvoor gekozen heeft. Ja, misschien moet Groningen wel weer terug naar, naar iemand in die, uh, in die categorie. Ja, want na Jans is het niet makkelijker geworden daar bij Groningen, voor een trainer. Nee, maar kijk, ik ben altijd heel realistisch in deze voetbalwereld. Uh, iedere club heeft zo zijn jaren van, uh, van, van, van, van dat het geweldig gaat. En er komen ook altijd weer jaren dat het even wat minder is. En, en dat is eigenlijk bij alle subtopclubs is dat zo. Nou, Groningen zit op dit moment gewoon in een moeilijke fase. Maar die komen daar ook wel weer doorheen, want het is gewoon een prachtige club. Ja. Dus wie daar, wie daar ook gaat staan in de, in de komende jaren komt het echt wel weer goed naar Groningen. Dankjewel Robert. Succes verder. Dankjewel, ik. I know with in his hands, but a rolling stone.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 Yeah, we got holes in our lives. Where we've got holes. We've got holes. But we carry on. Ja, het is toch wel lekker als je met ongeveer drie akkoorden een nummer kan maken: Holes, het nummer van uh, Passenger. En we hoorden met name het uh, wat heesige geluid van Mike Rosenberg. Eh. Um, ja, morgen wordt het een buitengewoon spannende avond voor Barcelona. De Catalaanse club moet in eigen stadion een 2-0 achterstand goedmaken om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Tegenstander is AC Milan. Aan de telefoon correspondent Edwin Winkels. Goedenavond, Jack. Lopen ze een beetje nerveus rond daar rondkamp nou? In, uh, in... Ja, toch wel. Ja. Ja, ondanks alles wat ze de laatste jaren hebben gepresteerd en zo. Maar... Uh, zeker. De, de spelers misschien niet zo. Ik denk het toch ook wel. Maar, maar zeker de aanhang, de, de aanhang van FC Barcelona is toch altijd een publiek geweest... Wat, uh, wat liever leidt met de lange ei uh, dan, dan geniet. En ze hebben zoveel genoten de laatste jaren. Dus nu het moment van, van leiden daar is... Uh, je ziet toch wel gezichten van, nou, nee, nee, dit, dit gaan we niet redden. Het is een beetje het idee van 20, van, 30 van van jaar geleden van, uh, we verliezen altijd. Dus uh, het vertrouwen is ineens veel minder groot dan dat je van, van zo'n ploeg of een aandacht van Barcelona zou kunnen verwachten. Waar is de grootste angst voor? De tegengoal of het niet kunnen scoren van drie goals? Vooral, ik denk een beetje het presteren van de eigen ploeg, die, die niet heeft overtuigd, die die de laatste weken. Twee keer verloren van Real Madrid, die wedstrijd uh, in Milan met twee 0 verloren. Uh, dat heeft het toch wel ingehakt. Afgelopen week einde 2-0. Net aan tegen het nummer laatst van de, van de Premier Division, tegen tegen Deportivo. En uh, dus dat vertrouwen is een beetje weg van de ploeg die, die altijd zo vrolijk speelde en eenvoudig uh, ook belangrijke tegenstanders opzij zetten. En ja, 2-0 is zeker in Europa natuurlijk een enorme, enorme hindernis. En, en wat je zei, die tegengoal, Barcelona de, de laatste 15 wedstrijden bijna op rij hebben ze een tegendoelpunt geïncasseerd. Alle Champions League wedstrijden hebben ze een tegendoelpunt geïncasseerd. Ja, als dat gebeurt uh, morgen, dan zouden ze met 4-1 moeten winnen. en wordt het nog ineens veel en veel moeilijker. Onderschatten wij uh, de grote invloed van Guardiola? Of uh, is het gewoon een team dat op een logische wijze... een keer uh, gaat afzakken dan wel een mindere periode heeft? Nou, misschien beide. De, de, de, de opvolger van Guardiola Villarov, heeft het heel goed gedaan. Maar zoals we weten, die zit in New York in behandeling voor zijn kanker. En toch, als je hoofdtrainer er al, al anderhalve maand niet is... ...ik denk dat zelfs dit soort voetballers het heel erg merken. En toch ook inderdaad Guardiola. Wat de, de, de, de Gerard Piquet, de verdediger, als vandaag toch wel mooie woorden. Dus hij, hij riep het publiek op om, om vooral massaal te komen... ...en de ploeg te steunen en in hun vertrouwen. Hij zegt, wat als je naar de geschiedenis kijkt van Barcelona, 90 jaar... ...hebben we eigenlijk bijna niks gewonnen. Af en toe een, een, een, een Liga, een, een kampioenschap... ...af en toe een beker, in Europa helemaal niks. En toen kwam Cruijff. Hij zegt, die heeft onze mentaliteit volledig veranderd. En hij zegt, vooral daarna... ...toen kwamen Rijkaard en Guardiola... ...en die hebben gewoon de hele geschiedenis... ...van FC Barcelona veranderd. Die hebben ons... Uh... Europa Cups, Champions Leagues achter elkaar laten winnen, wereldbekers, de, de primaire division voortdurend. Hij zegt dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. Zeg, met alles wat we gedaan hebben, uh, uh, mogen wij toch wel wat iets meer vertrouwen hebben van het publiek dat we het morgen gewoon met z'n allen gaan doen. En dat is wat de spelers voortdurend zeggen. Hij zegt voor Tito voor Villanova, als die over drie weken terugkomt uit New York van zijn behandeling, willen wij gewoon in de kwartfinales van de Champions League staan. En het publiek moet ons daarbij helpen. Ja, en in de hoofdstad wordt het natuurlijk smuilend uh, en smalend moet ik zeggen, gekeken naar, uh, naar wat Barcelona doet. Uh, twee keer gewonnen, zij zijn al door naar de volgende ronde. Zoek het lekker uit tegen AC Milan, neem ik aan. Oh ja, tuurlijk, nee... Hier, zeker Madrid-Barcelona, is dus het echt niet zo dat je hoopt dat, dat de andere ploeg nee. uh, verder komt. Dus uh, voor Real Madrid zou uh, het uh, afvallen van Barcelona gewoon de tegenstander minder zijn uh, op de lange weg naar, uh, naar de tiende Europa Cup die ze in Madrid graag willen hebben. Dus uh, er zullen enkele spelers zeggen van nou, ja, Barcelona verdient misschien te winnen als ze goed spelen. Zo. Maar het liefst, nee, uh, ik denk dat dat groot deel van Madrid morgenavond voor, uh, voor AC Milan is. Ik heb nog niet gekeken, wie is de scheidsrechter morgen? weet je nou? uh, Kassai, moet ik uit mijn hoofd zeggen hoor. De, de Hongaar Kassai. Ja, die heeft ooit een Barcelona-Chelsea gevloot Of Chelsea-Barcelona, maar nooit in het, in het kamp nou. Maar ze hebben in principe een, een, een goede scheidsrechter aangesteld. We gaan er morgen naar kijken. Dankjewel Edwin. We gaan door met turnen. Edwin was onmiddellijk weg... maar misschien omdat hij weet dat ik het nu over turnen ga hebben. Alhoewel, is hij best een liefhebber van. Over een maand is in Moskou het EK turnen. De Nederlandse vrouwen mogen daar met vier turnsters meedoen. Maar het wordt nog een hele kunst om die te vinden. De bond wil namelijk alleen maar dames meenemen... die kans maken op een finale plaats. En tegelijk heeft een aantal toppers zich afgemeld om uiteenlopende redenen blessure, school. Gisteren vond in Tilburg een EK-kwalificatiewedstrijd plaats voor de Turnsters die nog wel in de race zijn. Eén daarvan zou wellicht Edwin Cornelissen zijn, Alhoewel, hij ging eigenlijk om een reportage te maken. En de 15 minuten zijn voorbij. We go to the next apparatus for 15 minutes warming up. Wie uh, komen er eigenlijk allemaal in actie vandaag voor dat EK-ticket? Uh, Nobel van Klaveren. Julia Bombak, Maartje Ruikus, Daphne Slingeland, Shantisha Netep. Sanne Wevers turnt alleen Balk en Vera van Pol turnt alleen Brug. Sanne Wevers is natuurlijk een van de grotere namen. Voor de rest is het toch een niveautje minder, mag je zeggen. Want waar is Celine van Gerner? Céline heeft aangegeven dat ze dit jaar graag wil slagen voor de HAVO-examen. Waar is uh, Wyoming Marcela? Wyoming heeft aangegeven dat ze nog niet klaar is om het EK te turnen. Dat ze nog niet voldoende hersteld is van een blessure. Yvette Moshagen? hetzelfde. Lisa Top heeft ook aangegeven vanwege blessuren niet mee te kunnen doen met het uh, Europese kampioenschap. Dus ook vandaag zijn niet aanwezig vandaag. Een flink aantal afwezigen uh, komt uit de Almelo, waar Vincent Wevers de trainer is. Uh, veel geblesseerden. Wat is er aan de hand? Is daar een soort lijn in te ontdekken? Nou, geblesseerden in dit geval is een beetje een groot woord. Er zijn wel uh, een aantal probleempjes uh, waarmee we liever niet het risico namen voor deze kwalificatie. Naomi Marcela bijvoorbeeld. Ja, we jongen hier wel een voetbesturen, maar ik maak me daar eigenlijk niet naar de toekomst zo heel erg ongerust over. Ik denk dat het uh, weer goed komt. En uh, ja, we, maar we vonden het risico niet waard om, uh, om, het, uh, om het te nemen, zeg maar. Onnodige risico's vermijden, dat is wat je in deze fase van een Olympische cyclus, post-Olympisch jaar, het liefste doet? Precies, ik wil niet uh, zeggen een EK blijft een EK. En dat zijn natuurlijk voor die meiden hele belangrijke wedstrijden. Alleen als je deze EK zet in de cyclus van de aankomende vier jaar, ja, dan is het niet de belangrijkste wedstrijd. En dat hebben we met de vorige cyclus ook uh, gemerkt. Dat uh, de piek van de cyclus ligt in de laatste uh, anderhalf jaar. Daar, moet je, daar moeten we aan ...als Nederland ook goed zijn. Ja. En daar hebben jullie uiteindelijk ook de gevolgen van ondervonden, hè? Dat, dat het eigenlijk in die laatste fase nou net misging. Nou, precies. Dus uh, iedereen weet dat we in 2010 in Rotterdam een fantastische WK hebben getund. Zijn we als land uh, tiende geworden. Ja, dat hadden we twee jaar later, of anderhalf jaar later moeten doen. Want dan hadden we naar de Olympische Spelen gekund. We horen het Hans Schootjes, de topsportmanager van de KNGU. Er zijn veel turnsters die geen risico's nemen met het oog op het komende EK. Die zich dan liever afmelden omdat ze nog niet helemaal topfit zijn. Wat zegt dat over het dames op dit moment? Nou, het zegt in ieder geval over een aantal van de sporters die bewuste keuze maken om af te melden. Dat ze goed nadenken waar we in deze cyclus staan. Het is het eerste grote evenement op weg naar de belangrijke WK's en uiteindelijk Olympische Spelen. Want dat is het hoofddoel? Uiteindelijk is dat het hoofddoel, dus dan moet je goed afwegen of je er klaar voor bent of niet. Maar als je het over de hele linie bekijkt, dan is op dit moment het aantal turnsters dat goed genoeg is om zich al echt met de internationale top te meten. Uh, nog niet groot genoeg, dat weten we natuurlijk ook uh, met elkaar. Want als je nu kijkt naar het dames en je vergelijkt het met de situatie bij het herenturnen... waar uh, bondscoach Mitch Fenner de beschikking had over maar liefst 17 turners. Het contrast is wel heel groot, hè? Ja, dat is een groot contrast. Uh, dat, dat zegt vooral iets over de kwaliteit van het herenprogramma op het ogenblik. Ik ben daar uh, heel erg trots en tevreden op en over. Ja, daar moet je ongelooflijk uh, goed zijn om uiteindelijk in de selectie voor Moskou te komen. Dat is bij de dames nog een luxe, zo'n positie. Nou, ook daar moet je goed zijn, alleen uh, de, de concurrentie onderling is minder groot. Dus je moet individueel uh, laten zien dat je er staat. En als je in, in, individueel goed genoeg bent, ja, dan heb je op dit moment niet heel veel concurrentie te vrezen van anderen. Dat dat is wel een verschil met de heren. Als er nou iemand is die op basis van haar verleden iets te zoeken heeft... op zo'n groot internationaal toernooi, dan is het Sanne Wevers. Lang uit de roulatie geweest door leed, maar uh, op de weg terug. Een beetje een moeizame aanloop gehad naar uh, deze kwalificatiewedstrijd. Hè? Verplichtingen op school, griep, maar toch van de partij. Hoe ging het? Uh, ja, Mijn balkoefening uh, ging wel goed. Ik uh, ben wel tevreden met het resultaat van nu. Ik, uh... Ik heb nou, best een lastige voorbereiding gehad en uh, ja, toch de afgelopen week voor gekozen om er toch maar voor te gaan. En uh, nou ja, nee heb je, ja kun je krijgen. Dus, uh, nou, Wat heb je gekregen? Uh, nou ja, kijk, uh, ik ben wel blij met mijn oefening op dit moment. En ik weet voor mezelf dat uh, er gewoon nog mogelijkheden zitten om uh, het uit te bouwen naar uh, wel een dikke 14. En, uh, Is de tijd daar niet te kort voor? Uh, dat weet ik niet, dat denk ik niet, want uh, um, de trainingen gaan heel goed en uh, uh, ja, zo ver weg is het niet. Dus wat jou betreft kan je gerust naar dat EK? Uh, ik hoop dat uh, ze me een kans geven. Ja. Dinsdag komt de duidelijkheid. Of er turnsters naar het EK gaan, of misschien wel helemaal niet. Nou, uh, de, de, de kans lijkt niet heel groot dat we met nul turnsters naar Moskou gaan. Maar uh, ons uitgangspunt is dat je een reëel perspectief moet hebben op het bereiken van een finale plaats. Nou, als je dat operationeel vertaalt, dan moet je ongeveer uh, toch wel op plek 10 Europees uh, op een toestel kunnen staan. Of nummer 16 uh, op de Meerkamp. Uh, als je daar niet aan voldoet, dan gaan we dus met minder. Afgelopen zomer verspeelde Pieter-Jan Posma... in de Race van de Fin-klasse een Olympische medaille. Na lang wikken en wegen heeft de zijde nu besloten... om verder te gaan met Jacco Koops... als coach verantwoordelijk voor medailles in Peking en in Weymouth. We hebben Pieter-Jan aan de telefoon. Goedenavond. Uh, hoe hebben jullie elkaar gevonden? Goedenavond. Ja. Hoe hebben wij elkaar gevonden? Nou, we kennen elkaar eigenlijk al tien jaar, Jacco en ik. En, uh, maar Jacco coacht altijd een ander team... En ik had het ook een andere coach, maar nu samen een keer. Ja. Maar ja, je snapt. Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Waarom nu wel, wat eerst niet ging? Dus uh, hoe is dat contact gekomen? Ja, ik. Uh, Jacco die heeft de afgelopen jaren echt uh, veel goede resultaten behaald en vijf uh, keer wereldkampioen. Uh, bij mij ging het ook goed. Uh, waarom kwam het zo bij elkaar? Ik vroeg hem en hij was eigenlijk meteen enthousiast. Er was een was een hele snelle, kon hij schakelen voor zichzelf. Um, en ja, eigenlijk was Jacco voor mij al een tijdje bezet daarvoor. Dus ik, ik zat er wel een keer, uh, of regelmatig met een schuin oog, naar te kijken. Hij heeft uh, voornamelijk met vrouwen gewerkt. Nu met een kerel. Dat zal even wennen zijn voor hem. <laughs> ja, ja, dat zal zeker kunnen. Ik heb het ook, uh, ik zei, uh, wat wordt dat... Uh, Ga je me zelf een manier behandelen of uh, <lacht> we moeten opletten? letten? <lacht> nou, lachen natuurlijk, maar uh, ja, we, we, we hebben al een kleine trial period gehad. Dus we hebben elkaar al even getest. We hebben gezegd, uh, tot, tot vandaag neem een beslissing. En dus die is, uh, die is gevallen. Uh, maar we hebben al even aan elkaar geroken en dat, uh, dat gaat heel erg goed. Ja. Maar Heel erg goed, maar hebben jullie ook al een kleine clash gehad? Want het is ook zo leuk om te weten hoe men dan reageert in stress situaties. Ja. Um, ja, te weinig clashjes. Hey, jammer. Ja. Jammer, anders hadden we even wat um, um, verhitgesprekken. Ja, zo'n nee, zo uh, zo bokken gevries, dat zie ik wel eigenlijk voor me eigenlijk. Ja, hup, deur geslaan, <laughs> ja, zoiets. <laughs> nee, nee, het gaat eigenlijk allemaal soepel, maar uh, misschien moeten we over een maandje nog een keer bellen. En dan ja, uh... ja, prima. Je kan me altijd bellen, al is het midden in de nacht. <laughs> <laughs> dan, even, dan even over het zijde zelf. Uh, wij heren ons de Olympische Spelen natuurlijk nog op het water. We hebben naar Dorian gekeken, maar ik keek ook naar jou. En, en niemand wist wat er gebeurde. Opeens was je weg en toen werd je vierde. Dat heeft je een enorme tik gegeven, denk ik. Ja, ik was, ik was natuurlijk dicht bij dat gouden uh, nou, nou, plek. Nou, nou, nou, man. Dat, wa dat waren centimeters en... Uh, ik had veilig brons en toen zag ik kans voor goud. Uh, daar ging ik toe voor, toen ging het mis en toen struikelde ik dus terug naar die vierde plek. En uh, nou, inderdaad, dat ging even niet in de koude kleren zitten. Daar heb ik echt even wel van gebaald, een maand, anderhalve maand. En, uh, maar dat, is, dat, ja, dat hoort erbij. Ja, focus uh, nu op EK, WK en dan de spelen die eraan komen in, uh, in Rio in 2016. Dat is het traject? Uh, ja, wat, we eigenlijk, wat ik wel heb gezien van, uh, ik ben nu 31 en uh, uh, ik wil graag de dingen echt supergoed doen met veel motivatie. En dus ik heb eerst gezegd tot en met dit jaar, uh, en dat hebben we ook samen besloten, gaan we hierop focussen. dus het doel dichtbij houden. In augustus is het WK, daar wil een topprestatie neerzetten. Van daaruit zetten we weer een jaarprogramma of drie jaarprogramma uit. Dus het, het, het, het grote plan ligt er, maar we, we houden ook de doelen heel dichtbij. Ja, stapje voor stapje. Um, waarin kan hij jou verbeteren? Wat, wat heb jij nodig? Wat zoek je bij hem wat je in eerste instantie niet had? Mooie vraag. Ja, ja mooi. Ik heb er lang over nagedacht. <laughs> um, nou, Jacco, die, die, wat hij die heel goed kan, is het, uh, de dingen praktisch aanpakken.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 En dus dat, voegt, dat is een van de dingen dat hij zeker toevoegt. Gaat hij ook proberen om jouw uh, zeggen, irritaties die je zo nu en dan wel eens hebt... ten opzichte van wat dan ook... of het nou het watersportverbond is, of uh, noem maar iets op, want dat ka zo kan jij zijn... om dat een beetje te verlaten en, en gewoon je te concentreren... op datgene waar je ontzettend goed in bent, namelijk heel hard zeilen? Ja, hij geeft zeker een heel stuk rust. Ja, hij heeft zeker een, een stuk rust mee. En uh, ja, ik was de afgelopen campagne toch omdat het uh, op een gegeven moment... stond er een tijdje alleen voor. Ja, dan, dan ligt het dan organiseren, het coachen... ligt dan toch grotendeels op je eigen schouders. En uh, dat neemt hij ook helemaal weg. Dus dat is, uh, ja, biedt ruimte en, en rust. Heel goed. Heel veel succes. En uh, we gaan je nou lettend volgen. Hartstikke leuk. Heel Hoi, hoi. Dag. Hoi. Een van de winnaars van het voetbalweekend was Vitesse. Opnieuw werd gewonnen van een topclub. Dit keer bij FC Twente. Mede daardoor doen de Arnhemmers weer volop mee in de strijd om het kampioenschap. Ondanks de ambities van de club is trainer Fred Rutte toch verrast. Ja, als, als je in het begin van het seizoen zou, zou zeggen dat wij na 26 wedstrijden nog op deze positie... en zoveel afstand hebben van de nummer 1 van Nederland... ja, ja dat, dat, dan zou je zeggen, van uh, ja, het markeert je wel aan je hoofd. Maar ja, we staan daar... En, uh, Kijk, we willen direct de Europees voetbal uh, verwezenlijken en, uh, en daar nou, zijn, we heel, uh, zijn we heel erg op de goede weg. Als je jullie scoren kijkt, twee keer winnen van Ajax. Je wint thuis van Feyenoord, je wint uit bij Twente, speelt thuis tegen Twente gelijk. Dan hoort je toch bij de top als je, en dan heb je PSV, daar pak je ook nog punten van, dus... Dan moet je toch bij de top? Nee, maar kijk, cijfermatig klopt dat ook. Alleen, ja, ik denk niet dat wij de, wij de kandidaat zijn. Dat zijn we niet. En uh, omdat namelijk dit seizoen is zo, heeft zo'n raar verloop... Het kan best zo zijn dat uh, de komende acht weken... Ja, iedere week die, die stand weer totaal anders is. Dat, dat is een gegeven. Het is allemaal zo dicht bij elkaar. En uh, ja, dat, uh, dat maakt dit seizoen ook zo onvoorspelbaar. Niet alleen voor, de, voor insiders, maar ook voor outsiders... is, is dit heel moeilijk te voorspellen dit seizoen. Hoe kan het dat jij zo goed bent met je ploeg tegen de grote jongens, tussen aanhalingstekens, en met moeite hebt met de kleintjes? Nou ja, kijk, er zijn bijna geen kleintjes meer. En, uh, kijk, we hebben een aantal steken laten vallen, vooral in het begin van het seizoen, en uh, daar waren wij nog absoluut groeiende. Zeker in, in, in, uh, kijk, thuis bijvoorbeeld tegen, tegen Den Haag, uh, gelijkspel, dat was de eerste competitiewedstrijd. Nou ja, daar zie je, zie je contouren van mijn team en uh, heel langzaam gaat dat dan komen. En, en op een gegeven moment kwamen we in een fase en dan pakten we ook de kleintjes tussen aanhalingstekens. Dus, uh, dat, is, dat is een beetje het verloop van het seizoen. en uh, Dat is voor, voor ons, maar dat is ook voor alle andere grote ploegen. Acht wedstrijden nu. Proef je een beetje spanning? Nee, toenemen? Nu, nee, nu nog niet. Nee, helemaal niet. Want wij, ja, we zijn heel erg bezig om onszelf te verbeteren. en uh, Als ik zie dat we, zeker voetballend, als je gisteren uh, tegen Twente kijkt... En in de eerste, eerste helft geven we veel te makkelijk geven die bal weer weg. En dan, dan zit er zoveel drang op dat we de goal willen maken. Kijk, en dat is wel een voordeel dat Theo er weer bij is. Want Theo de, Ja, Theo, Theo brengt toch wel wat meer rust in het aftal, Waardoor we ook niet zo snel die bal weer kwijtraken. En die wedstrijden daarvoor, vond ik, hebben we ook goed gedaan in het resultaat. Maar dat, ja, ik, kijk, ik, ik zit er nog steeds te wachten op dat, dat, we, dat we een wedstrijd hebben. Hè, dat het moment gaat komen dat we... Alle elf spelers die op het veld staan, echt hun niveau gaan halen. En ja, dat heb ik dit seizoen eigenlijk helemaal nog niet meegemaakt. Altijd is er wel één of twee die niet echt een topwedstrijd spelen. Ja, Fred Hutte houdt dus nog een slag om de arm wat betreft de titelkansen. Theo Jansen is minder voorzichtig. De middenvelder is het ermee eens dat Vitesse volop meedoet om de titel. Maar eerder liet hij zich wel ontvallen dat een kampioenschap van Vitesse de zwakte is van de andere topclubs. Ja, dat vind ik ook. Omdat als je, als je realistisch bent, ik bedoel. Uh... PSV heeft een godsvermogen geïnvesteerd de laatste jaren om, uh, om voor de titel te kunnen gaan. Uh, hebben ze hebben zijn trainer aangetrokken natuurlijk ook. De absolute, de absolute doelstelling was de, de titel. Ajax is een club die, die ook ieder jaar uh, om de titel moet spelen vind ik. En dat ook weer doet. Uh, samen met PSV trouwens. Maar dat zijn clubs die altijd voor de titel moeten gaan. En als dan een club als Vitesse uh, daar tussendoor, uh, tussendoor zou springen dan zou dat... Uh, dan zou dat... Van die clubs slecht zijn, van ons fantastisch. Maar uiteindelijk hebben hun meer begroting, hebben meer meer kwaliteit. Dus in dat opzicht zou het dan een teken van zwakte zijn, ja. fijner Feyenoord Vitesse, de wedstrijd uh, waar het werkelijk om gaat draaien voor jullie? Uh, nou, dat weet ik niet, want als je naar ons kijkt naar de onderlinge resultaten die we hebben gehaald in de, in de grote wedstrijden. Ik bedoel, we hebben tegen Ajax 6 punten gehaald, we hebben PSV vier punten gepakt. Uh, Twente hebben we ook vier punten gepakt. PSV, hebben we er, of Feyenoord, hebben we er al drie. Mm. Uh, dus als je in dat opzicht kijkt, hebben we tegen de grote tegenstanders we heel veel punten gepakt. En uh, we hebben vooral punten laten liggen tegen de kleine tegenstanders. En uh, volgens mij krijgen we er daar meer van. Dus uh, ik denk dat, het daar, dat daar de moeilijkheid van ons ligt. Nou ken jij van twee clubs het slot. Ja. Eén ploeg die verkrampte, Twente, in het uh, tweede jaar. En Ajax wat op een gegeven moment bloedrook... Hoe ligt dat met Vitesse? Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik bij Twente mee heb. Maar natuurlijk, we hebben, Twente hebben wij. Toen wij kampioen werden, hebben we echt tot het einde toe. hebben we maar een paar puntjes voorsprong gehad. Hm. En dat is zo gebleven tot het einde. Dus in, de, daar zijn we absoluut niet in verkrampt. En het laatste jaar dat we tweede werden. dat Ajax nog won in de laatste wedstrijd. zijn we ook niet verkrampt, vond ik. Ik bedoel, we zijn tot het laatste been gegaan, Alleen Ajax was in die laatste wedstrijd zo goed. Mede door het publiek en alles. Dat we, niet, niet, uh, dat we die wedstrijd niet meer konden winnen, gewoon, omdat we echt tegen 12 man speelden op dat moment. Uh, dus ik vond niet dat Twente verkrampte in dat jaar. Uh, het, het, het afgelopen jaar heb ik Ajax meegemaakt, maar Ajax is ja, op een of andere manier heel goed na de winterstop. En, uh... o, ja, dat nu weer, hè want ze staan nu voor het eerst, hoe gek het om te klinken, dit seizoen bovenaan. Nee, klopt, maar dit seizoen zijn ze, is het gat niet heel groot geworden. Hè? Ja. Het afgelopen jaar was het gat heel groot, uh, dat is dit jaar gelukkig voor Ajax uh, meegevallen. En... Uh, dan nou moet ik eerlijk zeggen dat het nog niks zegt. Want, uh, misschien is eigenlijk nu wel te vroeg aan kop gekomen. En, uh, misschien ligt ze dat wel niet. Waar gaat het naartoe in die laatste acht wedstrijden? Dat is echt heel moeilijk te voorspellen. Ik denk dat niemand er geld op durft te zetten. Uh, als, je, als je realistisch bent en je kijkt naar het, wie is het meest constant is... dan zou je op dit moment misschien Feyenoord zeggen. Ja, als u de komende dagen iemand met een glazen bol ziet lopen, dan is het erop Fleur, Want uh, er zal nog veel gespeculeerd worden de komende weken over wie daar nou kampioen wordt. Heer De Veen sleept het weekblad Voetbal International voor de rechter. De Friese club wil inhoudelijk niet op de zaak ingaan en wil ook niet zeggen of het gaat om uitlatingen van hoofdredacteur Johan Derksen over clubvoorzitter Robert Veenstra. Het kort gedenk dient, dient aanstaande vrijdag. En In Frankrijk is voormalig wielrenner Laurent Jalabert zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Bij het ongeval brak de Fransman verschillende botten en verloor hij er enige tijd het bewustzijn, maar volgens de politie verkeert hij niet in levens gevaar. Jalabert won onder meer de ronde van Spanje, Milan Sanremo en de Waalse Pijl. En hij werd ook wereldkampioen tijdrijden. In 2002 beëindigde hij zijn loopbaan. En Peter Sagan is winnaar geworden van de zesde etappe in de Tireno Adriatico. De Sloaak versloeg in de zware bergetappen zijn medevluchters. Vincenzo Nibali en Joachim Rodriguez in de sprint. De Italiaan Nibali neemt de luide strijd over van de Brit Chris Froome. Wout Poels blijft in het algemeen klassement de beste Nederlander op de tiende plaats. De Tireno eindigt morgen met een tijdrit over ruim negen kilometer. Wij zijn aan het eind van onze tijdrit die langs de lijn heet tussen 10 en 11. Direct is er het oog op morgen, presentatrice is Eva Jinek. Morgen is er natuurlijk ook langs de lijn tussen 10 en 11 En in de lopende programmering zullen we u op de hoogte houden... van datgene wat Barcelona en Milaan gaan doen. En we hebben zelfs een extra uitzending, hoor ik nu. Om hoe laat? Half negen. Het mag wat kosten bij de NOS. Tot een andere keer. Dag.